Als onze wetenschappers gelijk hebben leuk, maken we over 30, 40 jaar de potentiële ondergang mee van onze soort. Boehoe, als de wetenschappers gelijk hebben. Ik weet niet of jij het doorhebt, maar er sluiten hier dagelijks fabrieken. Mensen staan op straat. Brakeland, The Building en de Kweesten spelen Angst. Met onder meer Tom van Bouwel, Michael Pas en 99 figuranten op het podium. Angst vanaf 16 januari op Tournee in Vlaanderen. Kom kijken of doe zelf mee. Info en tickets op Brakeland samen met Radio 2.